Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NMS op 3. KLM houdt zich niet aan de regels voor het grootste coronasteunpakket van 3,4 miljard euro. Dat zegt de toezichthouder. Ze kregen van alle Nederlandse bedrijven de meeste steun in coronatijd. Er stonden wel een aantal voorwaarden tegenover. Zo moest KLM bezuinigen. Het ging niet helemaal goed, want grond- en cabinepersoneel, dat al niet veel verdient, moest salaris inleveren, terwijl het management en andere hoge functies dat niet hoefden. De toezichthouder en vakbonden vinden dat KLM de boel misleidt in het jaarverslag. De luchtvaartmaatschappij zegt zelf dat ze zich wel aan de regels hebben gehouden. Jongeren die gaan samenwonen met iemand op leeftijd kunnen daarvoor huurkorting krijgen. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor het plan. De regeling is bedoeld voor jongeren tussen de 18 en de 30 die het leven van een oude iemand wat fijner willen maken. En Rutger die doet het al in Bodegraven en vindt het top, vertelt hij aan RTL Nieuws. 30 uur in de maand moet ik ja, vrijwilligerswerk doen. Dus dat is helpen bij het avondeten, maar ook bij bewoners op bezoek gaan. Kleine klusjes doen voor bewoners. En zo kom je zo in contact met de bewoners. En daar in ruil daarvoor, voor het vrijwilligerswerk, hoef ik heel weinig te betalen voor mijn huur. En volgens de zorgminister zijn al die zorgtaken niet verplicht... maar kunnen daar wel afspraken over worden gemaakt. En de auto's die van criminelen Willem Holleder en Dino Soerel zijn geweest... worden geveld voor een goed, een goed doel. Een garagehouder heeft de auto's van de twee op de kop getikt... en wil ze voor minimaal 30.000 euro verkopen. En omdat ze van criminelen zijn geweest, zijn het geen normale auto's. Ja, je merkt gelijk als je de deur opentrekt dat het gewoon veel zwaarder is uh, dan, uh, dan een normale BMW. En als je hier kijkt aan de achterkant... Dan zie je dat het, uh, het kogelwerend glas is. De opbrengst van de veiling gaat naar een stichting uit Amsterdam Zuidoost. Die jongeren juist van het criminele pad probeert af te houden. En de oprichter daarvan is heel blij dat het geld zijn kant op komt. Op deze manier kan die beladenheid en een positieve energie ingezet worden. om een doelgroep te bereiken die echt super kwetsbaar is. En de veiling wordt halverwege de zomer gehouden. Het weer, het koelt af naar een graad of acht en vanaf de kust komt er wat bewolking aan. Morgen een grijs dagje met alleen in het zuiden wat zon. En het wordt dan 14 graden in Groningen tot 21 in Limburg. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Sea of Love. Board!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 Lang zandvoort als Bruisende Wadmaas. Ook in de zomer CFM. come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 Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. I see the crystal raindrops fall.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 Eerst het NOS nieuws van 11...